Het is 6 uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De Libische onderminister van Industrie is doodgeschoten. De aanslag werd gepleegd op straat in Sirte door enkele schutters. Het is niet bekend wie het zijn. De laatste maanden is het geweld in Libië toegenomen. Er zijn er veel doden en gewonden gevallen. De daders van de aanval op Winkelcentrum Westgate in Nairobi... in september zijn allemaal dood. Volgens de FBI, die Kenia helpt met het onderzoek is het onwaarschijnlijk dat er een of meerdere daders ontsnapt zijn. De politie sloot het winkelcentrum in de Keniaanse hoofdstad meteen na de aanval af. Bij de actie van Al-Shabaab-terroristen kwamen zeker 67 mensen om. De corruptie binnen de politie in Venezuela wordt op een wel heel opmerkelijke manier aangepakt. Minister Torres van Binnenlandse Zaken heeft alle agenten zijn mobiele nummer gegeven. Hij wil meteen ge-smsd worden als de agenten een andere agent of leidinggevende betrappen op corruptie. Dan kan ik meteen actie ondernemen, zei Torres tijdens een bijeenkomst met de politie. De corruptie bij de politie is een belangrijke oorzaak van het zware geweld in Venezuela. Een paar honderd mensen hebben in de Londen's wijk Tottenham een doodgeschoten man herdacht. De 29-jarige Mark Dukken werd ruim twee jaar geleden door agenten doodgeschoten toen hij in een taxi zat. De agenten zeggen dat hij een wapen bij zich had en dat ze daarom de trekker overhaalden. Maar de man bleek uiteindelijk ongewapend. Toch hebben de agenten niets verkeerd gedaan, zei een jury deze week. De herdenking in Tottenham verliep rustig. De familie van Mark Dukken had erom gevraagd. Het weer eerst, vooral in het zuiden wat mist. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon en het is dan droog. Het wordt vijf of zes graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij zes tot acht graden. Dit was het NOS Journaal.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 No, it don't. If only you would Kees Goedemorgen. Het is tijd om op te staan. Het is drie minuten over zes. En uh, je staat natuurlijk op. Met start op Radio 1, het programma dat gemaakt wordt door verslaggevers van BNN University, de radioopleiding van BNN. Straks onder andere met twee jongens heb ik hier te gast... die gemakkelijk harder fietsen dan 130 per uur. En daar hebben ze een hele speciale fiets voor. Dat is ons crowdfundingproject. En je krijgt natuurlijk het allerlaatste nieuws op Twitter... na de Golden Globes, want de gala-jurken en de rock kostuums kunnen weer uit de mottenballen. Want het awardseizoen seizoen is vandaag, uh, wordt eigenlijk vandaag officieel geopend met de Golden Globes. Dat zijn een beetje de poor man's Oscars. Uh, en de belangrijkste graadmeter daarvoor dan weer. Samen met Floortje Smit, filmrecensente van de Volkskrant, deel ik alvast even wat Golden Globes uit. Floortje, goedemorgen. Goedemorgen. De Golden Globes zijn dus heel belangrijk, maar tegelijkertijd is het eigenlijk ook een beetje een gekke awardshow. Wat, wat betekenen deze awards nou? Ja, het is een beetje een beetje gekke award. Het wordt, uh, kijk, de, de Oscars wordt bijvoorbeeld uitgedeeld door ongeveer 6000 stemmers. Mm -hmm. Hier zijn het er uh, een man of honderd. Dat is van de Hollywood Press Association. Um, en het, ja, dat zijn gewoon mensen die, die in Hollywood werken en die uh, um, schrijven voor een blad. Bijvoorbeeld uh, de journalist van Galaxy Magazine uit Maleisië zit daar ook bij. Mm -hmm. En um, die bedenken dan dus uh, de award. En dat, dat is van oud her gebeurd dat al. Um, en het is uitgegroeid eigenlijk tot een van de belangrijkste awards. Omdat het dus inderdaad de eerste uh, award ceremony is die, wat ze dan noemen, award season opent. Mm -hmm. um, dus de anderhalve maand voor de Oscars uh, komen nu. En dan worden al die prijzen, al die belangrijke prijzen uitgereikt. En alles zegt dan weer iets over de Oscars en uh, de kansen daar. En is het dan een beetje een spannende show om naar te kijken? Nou ja, heel veel mensen zeggen dat het eigenlijk veel leuker is dan de Oscars. Want de Oscars zijn allemaal veel netter en opgeprichter. Um, het punt met de Golden Globes is dat de dankwoorden wat losser zijn vaak. Ja. Uh, de mensen die ze aankondigen zijn leuk. De show is veel leuker, schijnt. Um, um, en wat het, het dankwoord, hè, vorig jaar heeft uh, Jodie Foster bijvoorbeeld, die um, is een legendarisch die is ongeveer uit de kast gekomen tijdens die show. Dus het ja. is echt gewoon een show die je moet zien, is gewoon leuk. Ja, dat kan uh, gewoon uh, via de livestream uh, op het internet. Um, nu uh, um, uh, is eigenlijk de belangrijkste, Golden Globe die gaat naar uh, beste dramafilm. Ja. Uh, dat, dat zijn ook vaak ook wel de films die meedingen om, uh, om de Oscars voor beste ja. film. Um, ja, wie, uh, wat zijn de belangrijkste kanshebbers? Ja, kijk, dit, dit is dus inderdaad het verschil met de Oscars. Je hebt, je hebt twee prijzen. Je prijst Beste Drama en je hebt Beste Comedie. En dat is iets waar ze bij de Oscars al heel lang hebben ze het erover. Of je inderdaad drama wel met comedie kan vergelijken, wat natuurlijk heel gek is. Uh -huh. Dus nu heb je mensen die uh, sturen hun films in voor een bepaalde categorie. En voor Beste Drama film, daar zitten dus films in waarvan je zegt... Nou, die had ook bij Comedie gekund en andersom. Uh, dus voor Beste Drama is het Twelve Years a Slave, Captain Phillips, Gravity Philomena uh, en Rush. Uh -huh. Um, en dan zijn eigenlijk de twee echt allergrootste kansen, We zijn Gravity en 12 Years a Slave mm -hmm. um, waarbij Gravity echt een heel fluffy verhaaltje is natuurlijk, maar dat was gewoon, ja dat is een ervaring om te zien in de bioscoop dus dat ging heel lang ging dat, uh, was dat eigenlijk een beetje gedoodverfde winnaar ja. totdat 12 Years a Slave kwam en dat is dat uh, drama van Steve McQueen slavernijdrama van een jongen die, uh, of een man die uh, uh, slaaf wordt gemaakt terwijl hij eigenlijk een vrij man is ja. en um, die schijnt zo, ja, die, ik heb hem zelf nog niet gezien, maar die schijnt zo indrukwekkend te zijn. Dat, die, ja, dat, dat is gewoon een sure bet uh, dat die gaat winnen. Oké, okay, en ook nog eens meedingen uh, voor uh, de Oscars. Nu wordt ja. er ook een prijs voor uh, beste acteur en actrice uh, ja. uh, uitgereikt. Wie waren de beste volgens jou van het afgelopen jaar die ook genomineerd zijn? Nou ja, de, voor actrice, beste actrice, ja, oh, dat gaat ook per categorie. Dus uh, qua comedy, ja, dat, die staat op één aan mijn hoogte: dat is Kate Blanchett. Mm -hmm de actrice, voor... Um, Um, even, of nee, sorry, dat is drama. Kijk, zie je, daar ga je al. Ja. Daar ga je al. <laughs> Terwijl ik het een hele grappige film vond. Ja. En uh, beste acteur in drama. Ja, dat, dat is een hele lastige. Ik heb uh, het Dallas Barnes Club ook nog niet gezien. Die was nog niet te zien in Nederland. Mm -hmm. Met Matthew McConaughey. Dat schijnt heel erg goed te zijn. Ja. En, uh, maar ook hier, hiervan is de gedoodscherpte winnaar. Is, is die, uh, die, die jongen die 12 uur zijn sleep doet, die EGO uh, uh, Form. Ja, die. Precies, uh, die, die speelt dat. En uh, Kate Blanchett, uh, die was dan weer van Woody Allen's uh, Blue Jasmine. Uh, dan nog even naar die categorie comedy. We, we hebben het telkens over die scheiding. Uh, wat zijn daar de belangrijkste kanshebbers? Uh, nou, De kanshebbers zijn American Hustle, Her, Inside Llewyn Davis, in Nebraska en The Wolf of Wall Street. Mm -hmm. En daarvan is, ja, het, het wordt gewoon genoemd als de kanshebber dat dat American Hustle is. Er wordt bijna niet over gediscussieerd, dat, is, uh, dat moet hem zijn. Ik heb hem al op mijn downloadlijstje staan. stiekem. Dat mag je uh, uh, nooit nee, zeggen. Nee, dat, dat, dat klopt uh, uh, inderdaad. Maar ik, het lukt hem ook nog niet om te vinden. Dus waarschijnlijk uh, komt hij op mijn bioscooplijstje. Ja, klopt. Ah, hij, hij, komt, hij komt al zeer uh, binnenkort. Want al die films die dus gaan uh, voor de Oscars. Het is gewoon een feest in de bioscoop. Uh -huh. Sowieso de komende anderhalve maand. Want al die films die daarvoor genomineerd zijn. Die komen dan. Dus Merken op kan je gewoon in de bioscoop zien hoor. Oh, proe, en, uh, um, ja, en wat natuurlijk heerlijk in dus die anderhalve maand is die schandaaltjes die ze dan uh, allemaal uh, de, de ene gaat de andere goed bedoelende film afkraken ja. Dat, uh, dus om iets om op te letten als het aan jou ligt Floortje met ja. de van de Volkskrant dankjewel en goedemorgen graag gedaan jij ook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 name. En kwart over zes, radio 1, Crystal. Uh, met Who for You. Kees Dorsten. Start. Elke week in Start uh, uh, bied ik een podium aan crowdfund-projecten. Creatieve ideeën waarvoor geld nodig is. En deze week weer een bijzonder project. Want ik zit hier aan tafel met twee recordhouders: Twan Hooyen en Niels Waterval van het Human Power Team. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie zijn wereldrecordhouder met de allersnelste lichtfiets ter wereld. Um, en, en toen jullie dat hoorden, dat jullie de snelste tijd en dus het wereldrecord hadden... ja, toen klonk dat zo. En ik moest er, uh, ik moest er hard om, uh, om lachen, omdat jullie zo energiek waren. En okay, but maar uh, niet we hebben we setting de snelste tijd van de dag op 83,5. Dit is een filmpje van dat jullie echt. Het lijkt echt alsof jullie wereldkampioen zijn geworden. In dat filmpje. Jullie springen elkaar en juichen en alles. Dat, dat zijn we in principe ook. Ja, ja jullie zijn wereldrecordhouder. Hoe, hoe word je dat, Niels, wereldrecordhouder op een lichtfiets? Uh, ja, heel hard trainen, moet te rennen in ieder geval. Mm -hmm. En uh, een hele goede fiets hebben. Ja. En dat hebben ze vorig jaar heel goed gedaan in Delft. Ja, want er zit dan gewoon uh, toch wel een soort wielrenner op die fiets. Maar het is echt, het is vooral die fiets toch? Dat je, dat je zo hard kan. Nou, je hebt, je hebt ze allebei nodig. Zonder een goede fietser ga je het niet halen. Mm -hmm. En zonder een goede fiets ga je het ook niet halen. Dus het is echt een uh, ja, multidisciplinair project. Mm -hmm. Je hebt gewoon van allebei, moet je gewoon het beste hebben eigenlijk. Ja, maar dit, uh, dit even, uh, uh, uh, jullie hebben 133,8 km per uur op die fiets gefietst. Dat doe je niet met een, een, een, een fiets waar uh, Lance Armstrong bijvoorbeeld op uh, heeft gefietst. Nee, dat gaat niet lukken. Je hebt natuurlijk heel veel luchtverstand op die grotere snelheden. Mm -hmm. Dus uh, je moet er echt voor zorgen dat je een hele aerodynamische kap om je fiets hebt. Ja. En uh, voor de mensen die hem gezien hebben, het, is, ja, het lijkt niet eens meer op een fiets. Bes Beschrijf hem eens. Ja, het is, het is een lichtfiets. Alleen daaromheen zit een hele aerodynamische kap gemaakt van uh, koolstofvezel. Mm -hmm. Die ervoor zorgt dat de luchtverstand uh, erg klein wordt. De luchtstand uh, bij onze vorige fiets is net zoveel als een bierveeltje dat je in de lucht houdt. Oh, kijk, dat is dus, niet Dus uh, als je op Amazone fietsen het zou willen doen, moet je dus met heel je fiets en je lichaam achter de bierveeltje kruipen. Oké, okay. want ik, ik heb nog wel eens, uh, ik, ik kom dan uit de provincie. En dan zie je nog wel eens van die, uh, die soort van eieren als het ware uh, voorbij komen met een hoofdje eruit. Hop, hop, hop, hop. En die fietsen je zo voorbij. Moet ik zoiets voorstellen. Dat ik komt wel dit. in de buurt, inderdaad. Oké, okay, maar dan hebben jullie natuurlijk een, uh, ik bedoel, het is dus niet voor niks dat dit, uh, dit zo goed is. Jullie, uh, uh, jullie zijn gespecialiseerd in, uh, uh, in het maken echt van hele snelle fietsen. Ja, op de TU Delft hebben we natuurlijk een uh, heleboel heel, heel slimme ingenieurs. Uh, en op lucht- en ruimtevaarttechniek uh, de aerodynamici mm -hmm. En die zijn aan uh, bezig om uh, die vorm maar zo snel mogelijk te maken. Ja, ik, ik heb gehoord dat het ook nog een heel, hele opdracht is om, um, om überhaupt uh, op die fiets te kunnen blijven zitten. Ja, je moet het zo zien. Als je op een lichtfiets uh, fietst, ga je de hele tijd een klein beetje van rechts naar links. Mm -hmm. En uh, nu zit die kap er ook omheen. En ja. dat maakt het nog eens extra moeilijk. Dus zeker als je op lage snelheden fietst, is die fiets gewoon redelijk instabiel. Oké. Okay. Dat de, de, de, de selectie van de fietser um, is ook heel belangrijk. Verslaggever Martijn die, uh, haalt op een fiets altijd iedereen in. Of in ieder geval dat dacht hij. Dus um, nou, hij, hij hoopte dat hij in jullie team zou kunnen komen. Even luisteren. Nou, ik zit, of nou uh, uh, lig eigenlijk, want het is een soort lichtfiets. Nou, Zeg maar, wat ga ik doen? Wat jij moet doen is straks uh, zometeen een winkeet doen. Dat is 30 seconden maximaal gaan. Op het moment dat je begint, krijg je maximaal weerstand erop en dan moet je 30 seconden zo hard mogelijk. Heel simpel. Ik lig nu dus in het stoeltje een beetje in te trappen. Zonnetje in mijn gezicht, flesje water erbij. Nou, dit is zo goed te doen hoor. Dit. Oh, doe eens op. Oh. Oh. Oh. Ik heb het idee mijn benen in de fix staan, joh. Ja, dat is oh. ja, dit zijn jouw uh, sprintgegevens van toen net. Uh, de drie belangrijkste zijn eigenlijk je peak power. Dus je maximale uh, kracht die je eigenlijk hebt gegeven. Die is 817. Nou, in vergelijking met de rennen die wij hebben, is dat ongeveer de helft. De helft? <laughs> ja. Serieus, de helft? Hij rolt op. Top. Nee, echt. De rennen die we hebben gekozen heeft, die trapte 1500 uh, maximale vermogen. Ja. Oké, okay, nou ja, dat is uh, uh, pijnlijk. En de rest? Uh, ja, je gemiddelde vermogen ligt ongeveer op 500. 488 watt, zo te zien. Dat is ook uh, de helft <laughs> van uh, wat de rennen die we gekozen hebben heeft. En je minimum is wel goed met 356. Dat betekent dat je weinig verval hebt. Uh, tweede test, wat ga ik nu doen? Ja, we gaan nu uh, je weer op de lichtfiets zetten en uh, we gaan steeds, iedere keer, iedere minuut uh, het wattage, dus je weerstand 25 watt verhogen, totdat je eigenlijk niet meer kan. Maar als ik het goed begrijp, uh, hoe langer deze test duurt, hoe beter ik ben. Dat heb je goed begrepen, ja. Je krijgt zo meteen een uh, zuurstofmasketje op, dat is dit uh, blauwe mondkapje eigenlijk. Mag je hem zo dicht? Mag je hem dicht drinken? Met wel. Uh, dat hoort. Ja, dat hoort. Dat is schoonmaak. Okay. Kun je nu nog ademen? Nee. Dat is een goed teken. <lacht> nou, ik lig weer klaar. Uh, test nummer 2. Ik drink het niet. Meer. Kom op. Ga door. Ga door. Ga door. Ga door. Ga door. Ga door. Ga door. Ga Goed. Goed. door. Ga door. Goed. Oké, okay, kun jij uitleggen wat we hier zien? Uh, we zien hier een heleboel cijfers. En ik probeer nu jouw omslagpunt te bepalen. Dat is het punt dus waar je um, zuurstofloos gaat verbranden. En waar je gaat verzuren. En ik zie die wel aardig overeenkomen En je omslagpunt ligt bij 175 watt. Het blijft doodstil. <laughs> het blijft doodstil. <laughs> um, het is niet zo... Uh... Geleken Rick? Wat had Rick alweer? 3,30. Dus, nou ja... Zit je weer de helft, de helft hè? Ja, sorry. <laughs> ik kan er ook niet zo maken. Martijn, uh, die, uh, die kon het toch iets minder goed dan dat hij dacht. Um, is, is het zo dat uh, iemand die denkt... Nou, ik fiets uh, regelmatig uh, op een wielrennersfiets. Ik fiets best hard. Um, uh, de, de soort van de normale man. Uh, hoe hard kan die op jullie fiets? Um. Nou, de normale man, ik zal Martijn als voorbeeld nemen, die zou volgens het model wat we hebben gebruikt ongeveer 105 km per uur halen. Uh, maar toch 105 km per uur, dat is, uh, dat is bizar. Ja, komt uh, door de goede fiets. Ja, dat, dat, jullie, jullie, jullie zijn daar heel goed in. Wat is nou precies jullie rol binnen het team? Ik ben uh, teamleider dit jaar, dus ik zorg uh -huh. voor uh, het hele team, dat alles bij elkaar blijft, iedereen op plekken plek is waar hij moet zijn. Dus is echt organisatorisch. En ik ben uh, eigenlijk teamleider van de afdeling VU. Dus uh -huh. uh, als VU uh, trainen we de renners en selecteren we de renners. En daarom ja. ben ik dus eigenlijk een beetje de Want Jullie de hebben meerdere renners daarvoor nodig. Dus niet één iemand die een soort van talent is die die tijden moet gaan fietsen. Uh, nou, we hebben eigenlijk altijd twee renners. Dus uh -huh. we hebben nu één renner gekozen. Uh, ja. Daarom wordt de uh, uh, fiets gebouwd. Uh -huh. En nu zijn we op zoek naar een tweede renner, een vrouwelijke renner uh -huh. van 1,80. Dus als iemand luistert, goede vrouwelijke wielrenner van 1,80... Geef je op. Marianne Vos is toch ongeveer... Uh... Die is nog iets kleiner, maar die, oh, okay. die, die hebben ook al gepolst. Maar die had het iets te druk. Oh, dat, is, uh, dat is toch jammer natuurlijk. Oké, okay, vrouwelijke renner die, uh, die dan ook boven de 130 moet uh, gaan fietsen? Nee, die moet het vrouwenrecord gaan pakken. Mm -hmm. En uh, dat staat op 125. 125. Kan jij 125 km per uur uh, fietsen? Twitter mij, dan uh, verwijs ik jou weer door naar deze twee heren. Um, jullie hebben nu het wereldrecord, maar die willen jullie elk jaar verbeteren. En uh, blijven houden. Uh, hoe zorgen jullie ervoor dat, dat jullie als team de beste blijven? Uh, nou, vanaf het begin van het jaar gaan we dus uh, in Delft heel veel onderzoeken. Uh, en kijken hoe het sneller kan. Mm -hmm. Daarvoor zijn we dus de afgelopen maanden druk bezig geweest. Ja. Uh, we hebben dus een nieuwe vorm die weer een lagere luchtweerstand heeft dan vorig jaar. Mm -hmm. Daar zijn we heel blij mee. Uh, verder proberen we alles te verbeteren. En ook de fietser, dus steeds beter, steeds sneller. Ja. En, dan, en, en betekent dat dan, als, als jullie het record verbreken, ik hoor een minder luchtweerstand, nou, dat is altijd goed, um, dat het echt met uh, meerdere kilometers per uur verbroken wordt, of echt uh, tiende? Uh, Na nou, afgelopen jaar hebben we dus het, uh, het weerdcor verbroken met 0,6 kilometer per uur verschil. Ja. Um, het zou harder moeten, maar je hebt natuurlijk heel veel omstandigheden waar je mee zit. Je hebt wind. Mm -hmm. uh, vorig jaar is het dus weerdcor met tegenwind uh, verbroken. Mm -hmm. Heb je wind mee, dan zou het inderdaad met meerdere kilometers kunnen gaan. Oké. Okay. Nu, nu um, hebben jullie geld nodig. Jullie zitten hier niet voor niks. Voor het Crowdfund uh, project. Um, maar ik heb begrepen dat jullie uh, ook aardig wat sponsoren hebben. Uh, die, die geld stoppen in jullie project. Ja klopt. We hebben de twee universiteiten. De TU Delft en de VU Amsterdam. Die mm -hmm. ons uh, steunen erin. En uh, verder hebben we nog een heleboel sponsoren. Mm -hmm. We zijn ook altijd nog op zoek naar uh, nieuwe sponsoren. Dus ook nog bedrijven zijn. Ja, alle. Want ik vroeg me dan af, als jullie al zoveel sponsoren hebben, waarom dan nog dit, dit extra crowdfund project? Uh, ja, het is gewoon voor ons uh, leuk om uh, mensen meer betrokken te maken bij het project mm -hmm. op zo'n manier. En uh, het is ook gewoon leuk om uh, gewoon wat kleine bedragen uh, erbij te krijgen. Precies, maar ook een beetje als van hey, kijk eens uh, wat we doen. En je kan er ook uh, een klein beetje aan bijdragen. Inderdaad. Ja, we, we hebben. Even op straat gevraagd of, of mensen hierin zouden willen investeren. Ik moet 75 euro betalen en dan komt mijn naam op de fiets. Maar als, ik, als die lijntjes 133 kilometer fietsen, dan kunnen ze mijn naam toch niet lezen? Dus wat heb ik daar dan aan? Uh, nou, op het moment niet. Uh, ja, ik kan verbeterde dingen gebruiken. Vakanties of zo. Uh, ligt eraan hoe en wie het zijn eigenlijk. Ja, het klinkt raar, maar ja, ik wil even wel zien en dan kijken of ik het zal doen. Hè. Nou, ik vind dat wel een, een, een beetje een dure naam dan. 75 euro voor je naam op hun fiets. Doe mij dan maar een fiets met een naam voor 75 euro. Uh, misschien. Dat ligt aan wat voor bedrag het gaat, denk ik. Het is natuurlijk leuk. Boom. Als je je naam erbij ziet, dat is het hartstikke leuk, denk ik. Uh, ja, ik denk dat het altijd moeilijk is met dit soort dingen. Want ik denk dat eigenlijk iedereen het wel heel erg leuk vindt dat er dit soort wereldrecord worden gezet. En dat het dan uit Nederland is. En dat die dan zo'n snelle fiets dat die bestaat überhaupt. Maar ik denk toch dat ik mijn eigen geld er niet aan uit zou geven. Ik denk uh, toch dat, dat ik het dan niet belangrijk genoeg zou vinden. Ik hoor net uh, dat je uh, pas bij 250 euro je naam uh, op de fiets krijgt. Want jullie hebben een soort van model dat je uh, bij verschillende bedragen iets terugkrijgt. Uh, wat, wat, wat zoal? Uh, nou, je kan al van een tientje kan je doneren. Je krijgt, uh -huh. uh, nou, we zijn je altijd dankbaar natuurlijk. En je krijgt een mooie brochure. Uh -huh. uh, van een 75 euro krijg je een uh, officieel teamshirt. Een uh, soort van wielrenner uh, uh, Het teamshirt. is een polootje. Uh -huh. Maar uh, het is wel het polo die wij altijd dragen. Oké. Okay. Dus, uh, dat lijkt me wel leuk. En dan 2,50 inderdaad uh, je naam op de fiets. Mm -hmm. En dan uh, voor de echte fans van 500 euro uh, krijg je een officieel schaalmodel van de nieuwe fiets. Wauw. Hoeveel hebben jullie in totaal nodig om, om weer de, een jaar door te kunnen? Uh, de totale begroting is, uh, is uh, toch wel boven de ton. Flink? Uh, dat is zeker flink. Uh, daarom hebben we een heleboel sponsoren dus. Mm -hmm. uh, op zich voor de crowdfunding hebben we niet echt een bepaalde bedrag nodig. Alles is leuk meegenomen. En vinden we leuk als mensen ons daarmee willen helpen? Ja, dus nou alle beetjes helpen Inderdaad. in ieder geval. Um, Niels, nu uh, uh, je kan uh, straks wil, wil, je jullie sponsoren naar uh, hptdelft.nl gaan? Hptdelft.nl, dan is die in ieder geval ook uh, gezegd. Wanneer is die volgende recordpoging? Wanneer uh, gaan je hem pakken? Nou, begin september gaan we het wereldsnuitrecord pakken. En in juli dan gaan we proberen het uurrecord uh, te pakken. Dat uh, zoveel mogelijk kilometers in een uur. Ja, en dan gaan we proberen de 95 kilometer te halen. In één uur, dat is uh, echt flink. 95 gemiddeld uh, moet je dan uh, per uur fietsen. Uh, ik vind het een heel leuk project en ik wens jullie heel veel succes. Uh, ik hoop dat jullie het record pakken. Laat dat vooral weten, dat is uh, leuk, dan kan ik dat weer hier uh, noemen. Twan en Niels, wereldrecordhouders van het Human Power Team... Want met het ja, 133,8 kilometer was het uh, fietsen ja. per uur. Dank jullie wel dat jullie hier waren. Graag gedaan. Heel veel succes. En uh, we houden contact over of, uh, of dit record in september er weer aangaat. Sowieso uh, even laten weten. Dank nou, jullie wel. Okay. From But until I, I J. Met Mathilda voorbij. Goedemorgen. Fijn dat je wakker wordt met start op Radio 1. Zo direct uh, krijg je van mij uh, een gesprekje vanuit Argentinië. Daar is namelijk een van de zwaarste Le Dakar rallies uit de geschiedenis van de rally bezig. En um, ja, we ontmoeten een man die bijna zijn slip op het podium naar Bruce Springsteen zou gooien. Bijna, maar hij is wel uh, zo'n beetje de grootste fan in uh, uh, Nederland van, uh, van Bruce de Boss. Laatste nieuws op Twitter. De naam Ruiz is trending topic. De ex-FC Twente-voetballer Brian Ruiz... maakt in de winterstop hoogstwaarschijnlijk de overstap naar PSV. PSV en Fulham, uh, Fulham die, uh, zijn huidige club, hè, die hebben al um, een akkoordje... maar er zijn ook nog andere kapers op de kust. Dus het is nog niet uh, zeker. Dan eventjes uh, over Mariah Carey. Daar wordt veel gepraat uh, op Twitter... De Amerikaanse zangeres heeft haar geheim voor een goed huwelijk verteld. En daar was ze heel duidelijk over. Heel veel seks. En daar, daar wordt dan veel op gereageerd op Twitter. En Alt-Jay, die is ook... Uh, uh, ja, dat is natuurlijk een toetsenbordcode. Moet je niet opdrukken, maar die is ook trending op Twitter. De gitarist van Alt-Jay, Quill Sainsbury, stapt namelijk uit de band. Er is geen ruzie, maar hij wil wat anders uh, om persoonlijke redenen. En uh, je hoorde hem net ook hè, met Matilda. Uh, Alt-Jay. Het laatste nieuws. In het Flevolandse dorpje Kruil is vanavond een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn een dode en twee gewonden gevallen. Hoe dit eenzijdige ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Nog altijd is het ernstig onrustig in Libië. De Libische onderminister van industrie is gisteravond doodgeschoten. Het is de eerste keer sinds de val van Gaddafi in 2011 dat er een aanval is op een lid van de overheid. De dader of daders zijn nog niet bekend. En er woedt een grote brand in de voetbalkantine in Duivendrecht. In een voetbalkantine. Om half drie brak er brand uit in de kantine van FC Amsterdam. Gelukkig waren er geen mensen aanwezig. Maar voorlopig zal de derde helft van de FC Amsterdammers toch ergens anders gevierd moeten worden dan naar het weer. Nou, het, is, uh, uh, het is droog, het um, wordt wel kouder komende week. Vanmiddag valt het dan nog wel mee. Met een temperatuur uh, van ongeveer 8 graden. Maar uh, vanaf maandag uh, uh, kun je gewoon lichte voort verwachten. Heb ik net een uh, truitje gekocht uh, die hartstikke dun is. Lekker slim. Start. Met Kees Thorstein. Ah, lekker uh, naar de sport. De ultieme test voor off-road coureurs is weer in volle gang. Le Dakar Rally door Chili-Bolivia. En vandaag tijdens de zevende etappe Argentinië. Chris Leijt heeft zelf 12 keer meegedaan. En afgelopen jaar was hij de snelste Nederlander. Goedemorgen, Chris. Goedemorgen. Je hebt hem 12 jaar gereden en dit jaar rij je hem niet. Wa waarom niet? Nee. Nou, eh... Uh... Zeg maar tegen de inside zeg ik dat hij te zwaar was dit jaar, dat ik daar niet mee heb gegaan. Maar wat er werkelijk aan de hand is, is uh, ik heb een uh, zeg maar uit het uit ontstaan uh, nieuw bedrijf met uh, voertuigen voor defensie uh, opgestart dit jaar. En uh, mm -hmm. Dat bent zoveel tijd in de slag, dat, uh, ja, dat ging even niet anders. Dus, uh, Geen tijd voor zelf. voorbereiding, jammer. Uh, maar nee. ja. maar ja, ja, je, ja, je bent wel er wel, nodig. dus, uh, dus ja. dat is mooi. Um, nu ja. nu uh, uh, zegt iedereen, ja, Le is de zwaarste rally ter wereld. Maar ja, hoe zwaar is hij dit jaar? Uh, nou, ik denk wel dat dit een, uh, een top 3 is van die ik heb meegemaakt. Mm -hmm. Zeg maar, uh, weliswaar niet gereden dit jaar, maar als ik dat zo zie. Dus niet alleen voor, uh, voor het materiaal is het heel zwaar. Als je ziet hoeveel mensen er al zijn uitgevallen. Ja. Ook voor de mensen zelf. Hè. Er zijn mensen die gewoon uh, met uitprovingsverschijnselen en dergelijke... 50 graden uh, Celsius... Uh, de hele dag is een ding, in zijn auto of een vrachtwagen of de motor zitten. Dat rood er yeah. gewoon vanuit. Nee, precies. En, uh, ja, die, uh, in die zin is het heel zwaar, het zijn allerlei verschillende soorten terreinen die erg moeilijk begaanbaar zijn. Vorig jaar is er geklaagd door de deelnemers dat het te makkelijk was. Uh, ja. Dus uh, hebben ze er dit jaar extra veel schepjes bovenop gedaan? Ja, ja, als je Fransen de kans geeft dan, dat uh, is een Franse organisatie, als je die de kans geeft dan uh, kan je hem krijgen. Uh, ja, ja, ja. Ik, hoor, ik, ik las ook dat de, dat de rijders wat moeite hadden met de hoogtes die ze moesten, moesten rijden. Ja, als je, als je veel lichamelijke inspanning hebt, heb je daar last van. Uh, je, je, moet je, gewoon, uh, je moet gewoon regelmatig drinken. En uh, sommige mensen kunnen daar ook helemaal niet uh, goed tegen. Mensen die bijvoorbeeld een hele goede conditie hebben... Mm -hmm. die, heel erg het, uh, die heel erg op voeding zitten, uh, hè, die, die eten zes keer per dag en die sporten veel. Met name die mensen hebben er last van. En mensen met een uh, ja, wat minder uh, dynamische bouw, zoals ik dat heb... zeg maar, ik heb er weinig last <laughs> van... Ja, dat, dat, dat werkt nu in, in je voordeel. Um, nu uh, heb jij een speciaal team gebackt uh, voor deze race. Zij rijden met een auto gemaakt door studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hoe doen die het in de race? Ja, nou, dat is onwijs gaaf. We hebben, we hebben daar uh, zeg maar de laatste twee jaar ben ik daar flink bij betrokken. Ik heb uh, zeg maar gedurende vijf maanden, zeg maar de laatste helft van het jaar, heb ik uh, vijf stagiaires bij mij lopen met als opdracht. Uh, ...die auto klaar te maken. Vorig jaar liepen we tegen wat technische dingen aan... ...waardoor we het mm -hmm. niet uh, waar konden maken. Er zijn er wel studenten mee geweest in het team... ...omdat ik normaal gesproken auto's faciliteer... Uh, ...voor mensen die er zelf niet zoveel tijd voor hebben. Ja. Uh, maar dit, dit jaar... Uh, ...ja, dit jaar konden we de gaan. De auto was, uh, he, bleek goed te zijn. En blijkt nu ook goed te zijn, want ze zitten nog steeds in de race. En er is meer dan de helft van het startveld uitgevallen. Dus we zijn... Uh, Ah, trots ik je zeggen. Zo, nou, knap gedaan hoor, van die studenten. Dit is natuurlijk voor hun eerste Dakar, natuurlijk. Wat me ook opviel trouwens, dat ik keek een beetje naar de leiders in het algemeen klassement bij de auto's. En die rijden allemaal in een mini. Nou, dat zou je nou niet echt bij als een 4x4 offroad voertuig voorstellen. Uh, nee, ja, Mini is, is natuurlijk een... Uh, zoals Robbie Gordon, dat is een Amerikaan die hier rondloopt en heel veel lawaai maakt... ...die zegt al dat het Mini is voor girls. Mm -hmm. uh, ja, dat zijn ook auto's die zijn helemaal van buis af opgebouwd. Het uh, is grappig om te weten dat die ongeveer met, uh, met een team van het budget werken... ...waar die studenten mee werken. Oh, en die zo. hebben er, uh, er zijn er twaalf van start gegaan, dus het is als het ware met hagel schieten. Uh, die, die jongens zijn al tien jaar bezig... En, uh, Sinds uh, Volkswagen gestopt is, uh, Mitsubishi gestopt is, uh, mm -hmm. te zijn nu de snelste. En uh, ja, het is een strijd onder de minis en er zitten nog wat andere mensen omheen. Maar uh, ja, het is uh, heel knap wat ze doen. Ze staan uh, met elf auto's hier in bivak uh, van de twaalf. Dus één rust die heeft er een, uh, zoals wij dat zeggen, opgevouwen. Dus die <laughs> dat is echt driver's, uh, driver's error, zeg maar. Ja. Maar uh, de rest rijdt allemaal nog. Die, en die heeft dus, uh, de auto even in de kreukel, uh, kreukels gereden. Ja, ja, die heeft de auto's in de kreukel gereden en uh, ja... Dat is, uh, daar kan je met de mooiste Rolls Royce bewijzen spreken onder de auto's op start gaan. Maar als de, rijder, uh, als de rijder een fout maakt, dan, uh, dan kan dat gebeuren. Uh, ja. Op welke en, en Nederlanders dan, uh, moeten we letten? Nou, je, moet, je moet een beetje kijken naar dagklasseringen. In, in de auto's dan, uh, heb je dan Wevers en Ten Brinke. Dat zijn toch wel, uh, zijn toch wel uh, de mannen die met het mooiste materiaal en, en de meeste ervaring in de rally uh, een poging... Uh, een poging wagen. Ook uh -huh. waagde voor de top 10, maar uh, dat, dat is helaas verkeken omdat ze wat uh, technische issues hadden onderweg. Uh, bij de vrachtwagens is natuurlijk uh, Gerard uh, de Rooij, Hans Stacey. dat zijn echt de mannen die, uh, die wat te zoeken hebben in de top 5. De Rooij die hem vorig jaar uh, ook gewonnen heeft uh, natuurlijk. Ja, ja, het klassement mensen voor de Nederlanders in ieder geval bepaald dat we niet echt veel te zoeken hebben bij de motoren en de auto's. De vrachtwagens... Uh, Zitten we nog dichtbij. Uh. Daar uh, op de rode letten, dus. Dan nog even als laatste naar de etappe van vandaag. Um, de all-inclusive uh, route wordt gereden: een rondje van Salta naar Salta in uh, Argentinië. Dus even, ja, het is een rondje ook, hè. Um, en dat wordt een van de heftigste dagen, heb ik gehoord. Ja, en, en dat staat al in de folder die uh, een maand geleden gedrukt is. We hebben net de briefing gehad. En uh, daarin werd gezegd dat de start wordt verlaat. Mm -hmm. en, uh, en dat waarschijnlijk de proef ook een stuk wordt ingekort. En dat heeft te maken met enorme regenval. We hebben echt tropische regen vandaag gehad hier in Bivak. Jo. En in dit gebied. En uh, iedereen is al driftig op, uh, op weather forecast te kijken hoe dat in de bergen eruit zag. Uh, ik, ik ben zelf met de persauto, ben ik, uh, gisteren, of eergisteren ben ik uh, een beetje de bergen in geweest. Uh, en een beetje kijken wat voor parcouren en dergelijke. Maar het is allemaal zeer nat. Mm -hmm. En de rivierdoorwaringen zijn eigenlijk te diep al voor de auto's. De vrachtwagens zullen er op zich redelijk doorheen komen. Ja. Maar het is allemaal spek glad, want je hebt allemaal leem en klei en dergelijke. Dus ik ben heel benieuwd wat er morgen gaat gebeuren. Het zou maar zo kunnen zijn dat die wordt afgelast uh, oh, voor de nou, hele dag. Nog, uh, nog spannend, uh, Nou, dat moeten we dus uh, in de gaten houden. Chris Leids, dankjewel. Heel veel succes nog uh, daar uh, in Argentinië en straks uh, Chili um, en Bolivia. En uh, uh, ja, tot over een paar weken terug in Nederland. Oké, okay, prima, dankjewel. Acht minuten over half zeven hier uh, op Radio 1. Goedemorgen. Roel is uh, nog steeds in het bos. Hij is op zoek naar een Dassenburgt. Heb je hem al gevonden, Roel? Nou, Kees, we staan uh, op dit moment op een Dassenburgt zelfs. En uh, dit is mijn allereerste ontmoeting met zo'n Dassenburgt. Voor de mensen die het niet weten, ik wist het ook niet. Het is een soort grote bult met zand. Je kan er een auto onder stoppen waarschijnlijk. Zo groot is het. Wauw. En in die bult zit dan, zit dan een gat. En daar zitten dan... ...die dassen in. En ik sta hier natuurlijk nog steeds met, met boswachter André. Ja, mooi gezicht dat je dat natuurlijk nooit gezien hebt. Ja, het is, het is een, een, een bruut gat, maar het is nu aan het vriezen. We zien ook een beetje overal glinstertjes op het heien, Dus zelf waar we nu een beetje opstaan. Komen die beesten naar buiten nu nog? Nee, die komen niet meer buiten. Die zitten nu veilig in de grond. Met een heel groot verschil met eigenlijk de afgelopen weken dat de temperaturen veel warmer waren. Dan kunnen ze makkelijk wormen vinden en nog kikkers die overal nog, nog rondlopen. Dat is nu gebeurd. Het is echt één glinsterpartij hier op de grond. Het kraakt. Dan zijn al die, die, die, die koudbloedige diertjes, zeg maar, die zitten allemaal diep in de grond weggestopt voor de kou. Het loont de moeite niet meer voor je das om op voedsel uit te gaan. Dus ik heb het nog niet gezien deze winter, maar ze zijn nu in winterrust. En dit is dus het, het eerste moment dat ze weer onder de grond zitten. De afgelopen week was het, was het heel erg warm. Hebben die beesten daar ook anders op gereageerd? Ja, zeker. Ze waren volop aan het graven. Nog overigens als je fles zand liggen. Dus eigenlijk de burst werd steeds groter gemaakt, zeg maar. Wat ze doen, zolang ze nog goed bij voedsel kunnen komen. Ze echt, eh, ja, dat de maag goed vol kan zitten, zeg maar. Ja, nu wordt het dan kouder En dan kunnen ze niet meer bij hun voedsel. En dan graven ze ook niet meer. En dan trekken ze zich helemaal terug. Dus ja, misschien is dit wel een voorbode van eh, toch wat meer vorsten in deze winter. Ja, ik sta hier ondertussen te blauwweggen samen met de boswachter en een beetje te bellen. Maar wel goed hoor, dat je hem gevonden hebt. Ja, nou die burgers, die zijn groot, die kan je eigenlijk niet missen. Dus ik weet ook niet waarom ik er twintig jaar over gedaan heb om te vinden hoor. <laughs> nou ja, gelukkig heb je hem in ieder geval uh, nu gevonden. Roel, dankjewel. En uh, uh, kom maar lekker uit dat koude bos uh, snel weer uh, hier naartoe. Gaan we doen, Kees. Dankjewel. Jo. I'm planning my feet And a man should hold it. met de drummer in de klas gezeten van Rigby. We haven't lost. Ah, mooie plaat. Hier op Radio 1. Koekkoek. Koek. Even de nieuws uh, waarvan je denkt... Koekoek. Koek. Uh, even erbij pakken. Goed nieuws voor wijndrinkers. Wijn maakt het slimmer. In ieder geval volgens de Universiteit van Boston. Je zou beter worden in reken- en taalopdrachten. En uh, houd er niet bij één. want uh, pas als je vier of meer glazen per week drinkt, worden de hersenen gestimuleerd. Roost. Dan uh, bijna niemand wordt er uh, blij van. Muggen, behalve de Universiteit van Wageningen. Daar onderzoeken ze of de wintermug ook een schadelijk virus voor mensen bij zich draagt. Een belangrijk onderzoek, dus mocht je zo'n beestje hebben platgeslagen... spoel hem niet door de wc, maar stuur hem op naar Wageningen. Kokok. En uh, hoe dik moet dat kennisboek of record inmiddels wel niet zijn? Want ja hoor, we hebben weer een recordje erbij. Het wereldrecord hondenwassen. En die staat op naam van de Zaandamse Jorma de Ruiter. Jorma, goedemorgen. Jorma, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, hoe zien je handen eruit? Nou, nu zien ze er wel weer goed uit. <laughs> maar dat heeft eventjes geduurd. Ja, want toen je de recordpoging deed, toen uh, to to kwamen ze eruit als vaaddoeken of zo. Van die gerimpelde, als je veel was natuurlijk. Ja, net alsof als je te lang in bad hebt gezeten, maar dan je tien. <laughs> <laughs> en dan heb je ook nog allemaal vieze honden uh, moeten wassen natuurlijk. Ja, ja, dat ook. Ze waren allemaal eind van de dag weer de klinkend schoon. Ah, heb je, geen, je dacht niet van ik doe even handschoenen aan om dat gerimpelde effect uh, niet te krijgen? Nou, als je acht uur lang handschoenen aan hebt, denk ik niet dat ze er ook nog heel knap bij zullen zitten. Nee, dat, uh, dat klopt. Maar het is niet voor niets <lacht> geweest. Je hebt uh, jouw recordpoging in oktober gedaan en uh, deze week heb je eindelijk jouw certificaat binnen. Uh, wat heb je uh, precies moeten doen om die wereldtitel hondenwassen te halen? Ja, acht uur lang uh, zelf uh, honden staan wassen. Van en... top tot teen, helemaal blinkend schoon. En ik had er een team van twaalf mensen om me heen die de honden af en aan brachten. Mm -hmm. En die de honden van de klanten overnamen. Maar uh, ik, ik heb ze helemaal zelf moeten wassen. Ja, Oké, okay. en, uh, en uh, um, hoeveel honden heb je gewassen? 167. En wat was het oude record? 118. Oh, dat is uh, een flinke verbetering. Ja. En, maar waar haal je 167 honden vandaan? Ja, de asielhonden allemaal. We hebben oproepen gedaan via social media en via de televisie. Daar zijn heel veel mensen van buiten afgekomen. Mm -hmm. En uh, ik heb natuurlijk erg veel collega's in het dierenasiel. Dus die hadden ook allemaal honden, wel meer dan één. En die kennen weer mensen met honden. En er waren mensen van de hondenschool gekomen. Dus... Uh, het was gewoon uh, ja, overal werven. En daarnaast kwam er een mannetje van het Kindersboek of uh, uh, Records... om te controleren of je het wel allemaal goed deed? Nee, we moesten alles op meerdere camera's vastleggen. Met de uh, uh, klok in beeld. Mm -hmm. Een digitale klok die je dus ook niet kan verzetten. Twee stopwatches moesten in beeld staan van de camera. Yeah. En dan één camera die helemaal op mij gericht was. Dat ze alles konden zien wat ik deed. Oké. Okay. Uh, heb je er nog wat mee, uh, mee bereikt naast uh, gerimpelde handen? <laughs> ja, we hebben natuurlijk heel veel, uh, heel veel aandacht gekregen voor het asiel. En dat was, uh, dat was waar het voor bedoeld was. Mm -hmm. En um, um, hoe heet het? we hebben heel veel geld ingezameld. En dat kwam ook allemaal ten goede van het asiel om de speelvelden te verrijken voor de asielhonden. Mm -hmm. Dus uh, ja, daar hebben we wel veel mee bereikt. Heb je jouw eigen uh, hond ook gewassen? Ja, yeah, ja. Yeah. Die ging als eerste. O, oh, oké. Okay. De, de, de mooie eer. Uh, nu weet ik dat uh, die records uh, binnen no time verbroken worden. Uh, ben ja. je niet bang dat volgende week uh, ergens in China of zo... Uh, dat ze 180 honden hebben gewassen? Nou, het eerste record stond op 80... Het tweede record op 118, mm -hmm. toen ik me aanmeldde. Dus uh, ja, ik zou zeggen, probeer het. En dan is het des te meer een uitdaging dat ik hem ook weer kan verbreken. Oh, dan, uh, dan ga je binnenkort weer wassen. <laughs> ja hoor. <laughs> nou, Jorma, de snelste hondenwasser van Nederland. Dank je wel en uh, goedemorgen. Goedemorgen, succes. Dank je. Straks Oeh. hoor je um, een uh, hele mooie paradijsvogel, een man... Die helemaal idolaat is van de Boss, Bruce Springsteen. White lips, pale face. In, they say she's in.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 I'm not the only Man. It's too cold Ed Sheeran, die 18 uh, hier bij uh, Start op Radio 1. De Paradijsvogel. Ik heb trouwens uh, nog eventjes uh, de, uh, het filmpje van de bodycheck op Judith. Zij ging uh, In het vorige uur ging zij uh, en vooral zich laten bodychecken. Die heb ik eventjes uh, getwitterd, Ed Kees Dorrestein... Uh, want die staat namelijk op de Facebookpagina. facebook.com slash BNN University. Dit programma wordt namelijk uh, gemaakt door de talenten van BNN University... En dat, uh, dat vind ik heel leuk. Daar kan je dat dus zien. Daar staat trouwens ook de foto van, uh, van de man die we achter de, raam, achter de ramen hebben gezet. Op de wallen. Kan je allemaal dus zien uh, op die Facebookpagina. En wil uh, je reageren kan het ook hoor. At Kees Dorrestijn. Nou ja, de Paradijsvogel. Nou, je kunt fan zijn van muziek. Maar het kan altijd nog erger. En de Paradijsvogel van deze week kan je wel als uh, ja, super fan betitelen. Judith uh, ging uh, naar de Bruce Springsteenavond in Amersfoort en ontmoette... Misschien wel de grootste fan van The Boss in Nederland. In uh, Amersfoort ben ik terechtgekomen in een soort walhalla van paradijsvogels. Ik heb afgesproken met Evert en Evert uh, die doet het niet moeilijk over om drie dagen in de rij te liggen. Voor een concert van Bruce Springsteen. en ik dacht, nou deze man, uh, die moet ik wel even hierover spreken. Dus uh, op zoek naar, uh, naar Evert en naar al die tramps like us, want zo noemen ze zichzelf, hè? tramps like us. Uh, meestal lig ik een dag of drie in de rij, ik heb nog één groot pluspunt, uh, ik ben 1,94 meter. 94. Dus als ik op de tweede rij sta, kijk ik vaak nog over iedereen heen, dus dan heb ik heel goed contact met de band. Dus of ik helemaal tegen het podium of één rijtje daarachter, dat maakt voor mij niet zoveel uit. En, en dan sta je daar vooraan, hè, bij zo'n Springsteen of dat is je dan een paar, eigenlijk alle keren misschien wel uh, een beetje gelukt. Uh, wat is daar dan zo mooi aan, dat je daar, per se daar helemaal vooraan staat? Ja, kijk, Springsteen heeft natuurlijk uh, een heel groot contact met zijn fans. Hè. Die komt uh, natuurlijk echt naar de fans toe. En het is, ja, als je vooraan staat, dan heb je ook inderdaad geen last van de mensen die achter je staan. Dat is dan ook nog een bijkomend voordeel. Maar het is echt uh, een unieke belevenis. Omdat je ook met andere bandleden heel veel contact hebt. Heb je al een keer een, een klein contact gehad met Bruce? Ja, een aantal keren. Uh, nou, het leukste moment eigenlijk voor mij is al toch wel in Nijmegen. Het nummer Growing-Up speelde hij op verzoek van iemand. En hij kwam naar het voorste uitlopertje lopen. En hij zette eigenlijk laatst laatste compleet een beetje in. En hij hoorde dat we meezongen. En hij boog zich echt voorover en hield die microfoon echt voor mijn neus en liet mij gewoon een regel meezingen. Om daarna zeg maar, de tweede regel samen weer te zingen. Ja, hij hing een, een, een halve meter voor me. Met een grote zijn gezicht. Die dus zag ook dat hij plezier had. En hij heeft ook een keertje een maatje van mij geholpen. Ik had zijn zoontje op mijn nek, uh, die werd uitgekozen. Dus ja, ik kon een zoontje aan Springsteen geven, die me daarna nog een hand kwam geven. En ook nog even, ampersoft al, al snel bedankte, want bij Nummer Spirit Night lieten ze nog even in het publiek vallen. Maar ik stond echt op te letten, dus ik had in, op dat moment in mijn eentje Springsteen in mijn handen. Dus zij zei van, uh, van, oh, careful, Bruce. Ik was eigenlijk het zingen, dus hij vond het wel geestig. Dus hij zei later nog heel, thanks for catching me. Even zo snel tussen de neus en de lippen door. Nou ben ik hier eigenlijk, uh, ik, ik ging een beetje de, de heen met de nou, wie zijn nou de grootste Bruce Springsteen-fans? Maar je hebt Bruce Springsteen-fans in en maten, wat je zegt. Je bent die voor de concerten gaan. Je hebt mensen die al het nieuws willen weten als eerste. Ik heb een aantal vragen voorbereid. Kijken of jij het antwoord weet. Eerste vraag. Welke dag is Bruce Springsteen geboren en in welk jaartal? Uh, het is, hij is uit 21 uh, september en het is uh, uit een hoofd was het 1949. 23 september 1949, redelijk goed. Ja. Hoe heten de twee overleden uh, leden van de Side e Band? Ja, dat is een inkoppertje. Als je dat niet weet, dan uh, doe je het niet goed. Maar dat zijn Danny Federici, die is uh, overleden aan een, uh, een vorm van huidkanker. En Clarence Clemens heeft een beroerte gekregen en die is toen ook overleden. En, uh, ja, dat zijn de twee helaas die er niet meer bij zijn. Tragisch, maar je hebt hem inderdaad goed beantwoord. Waarom uh, wordt broer Springsteen De Bos genoemd? Nou, in het verleden, toen hij met zijn bandje aan toeren was, was hij degene altijd die uh, het geld moest collecteren. En daardoor wordt hij eigenlijk ook een beetje de baas. De baas regelt het. En zo is het bijnaam De Bos gekomen. Logisch. Nou ja, je hebt het goed gedaan. Je hebt één vraag een beetje half goed beantwoord, maar keurig. Voor de rest, alles goed beantwoord. Eigenlijk nu de laatste vraag. Misschien wel de allermoeilijkste vraag van het hele geheel. Um, wat vind jij het mooiste liedje dat, uh, van Broer Springsteen? Ja, dit is wel eigenlijk een hele moeilijke, omdat hij zoveel mooie nummers heeft geschreven. Um, ik ben zelf, vind ik Thunder Road echt wel een nummer wat heel mooi is. Uh, maar ik denk dat uh, als we het echt gaan kijken, wat er eigenlijk altijd wel over uitkomt, is Jungle Land. Dat is echt toch kippenvel. En dan, als dat echt het mooiste nummer is, dan zeg ik, uh, ja, Jungle Land. even genieten. De paradijsvogel dus van uh, vandaag. Even naar uh, mijn nieuwe Vara-collega. Uh, want het is nu toch BNN Vara. Matthijs, wat vond je ervan? De paradijsvogels die we allemaal graag willen zien. Ja, precies. Dankjewel uh, Judith, uh, voor deze paradijsvogel. En uh, afgelopen vrijdag is het uh, nieuwe album van Bruce Springsteen uitgekomen. High Hopes heet het. Dus uh, kijk op Spotify of zo uh, voor ja, de, de, de liefhebbers. Vanaf ja, vorige week was het eigenlijk voor het eerst. Uh, en, en nu uh, de tweede keer uh, dat vroeg vogels... Netjes uh, om uh, 7 uur begint. Drie uur uh, lang kunnen we er nu van uh, genieten. Uh, per uh, januari is dat ingegaan. Menno, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen. Ja. Hallo. Um, wat hebben jullie uh, uh, in uitzending zitten vandaag? Nou, we zitten alweer klaar aan het uh, Naar de meer. Het is, uh, net als bij jou waarschijnlijk, uh, stikdonker. Maar wij houden precies in de gaten wanneer de zon opkomt. En als uh -huh. de zon opkomt, dan uh, verwelkomen wij hem hier met uh, luid uh, gebimban bijer. Uh, uh, we gaan de, het hebben over de, de, de, de, de, de muggerader. Wat zeg je? De Beatles komt een, er dan toch in? Met een, met een, met een heel mooi Beatles-nummer. Ja. Ja. Ja, ja, prachtig. Heel nou, mooi. En, um, we gaan het hebben over de muggenradar. Misschien had je daar deze week al iets over gehoord. Maar ja, ja, ik, ik noemde het, ja. het uh, net ook in, uh, in de uitzending. De oh, Universiteit ja, van Wageningen wil, uh, wil ze hebben, ja, toch? precies. Ja, die wil, alle, wil gewoon dat iedereen die een mug ziet... dat hij hem doodslaat, uh, in een envelopje stopt... en opstuurt naar, uh, ja, naar Wageningen. Want wat ze kunnen ze ermee? kunnen doen Nou ja, ze, zijn, ze, kijk, ze willen natuurlijk alles weten, die mensen in Wageningen. En meten weten. Maar ze zijn ook op zoek naar een soort uh, uh, uh, uh, tweelingzusje... van uh, onze gewone huisteekmug. Want uh, die zou misschien uh, ziektes bij zich kunnen dragen. Mm -hmm. uh, nou ja, geen grote paniek nu, maar ze willen gewoon alles weten. Dus dat is interessant om mee te doen. Dat kunnen, kunnen mensen thuis doen. Dat is ja. verschrikkelijk leuk. Zij zijn, zij zijn namelijk ook de bedenkers van de uh, insecten. Uh, teller, toch? Teller, ja. Dat, dat, je, dat je, dan op je eigen man... kenteken Ja, Precies. Heb je dat ook gedaan? Nou, ik heb dus geen auto. Um, en ik heb het op mijn ja, fiets ook. geprobeerd. Alleen een kentekenplaat op mijn fiets zag er zo gek uit. Dus uh, nee, he, he, helaas. Maar nee. het zal wel. Het nou ja, zal allemaal wel van dat soort dingen, Kees. Uh, allemaal, allemaal leuke natuurdingetjes. Ja, leuk. Uh, uh, tot tien luisteren. uur, dus uh, vroege vogels. Uh, erg leuk. Doe dat, uh, doe dat vooral. Trouwens, ook uh, ik zie een uh, mooi verhaal. Uh, hoe staat het met een grauwe kiek? En wat is nou een ja. grauwe kiek? Nou ja, dat, dat hoor je dus straks in uh, Vroege Vogels. Menno, dankjewel. Oké. Okay, tot, tot, uh, tot volgende week. En uh, ik, uh, onderweg uh, naar huis zet ik mijn radio gewoon op 98.9 hier op radio 1. Vroege Vogels. Volgende week uh, ben ik er weer uh, met uh, starten Met allemaal hele leuke dingen. Voor nu, klaar is Kees. En nu het NOS Journal.